7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. GroenLinks tegen deelname NAVO-acties Libië. Gevecht om de macht in Ivoorkust na de climax. En levenslang voor Argentijnse oud-generaal.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 De dag is een verwijzing naar artikel 31 van de Grondwet... waarin het recht op samenkomst wordt gegarandeerd. Van de arrestanten zijn de meesten opgepakt bij het protest in Sint-Petersburg. De Verenigde Staten zijn bezorgd over de berichten. Het Witte Huis benadrukt in een verklaring... het belang van het beschermen van universele mensenrechten... als vrijheid van meningsuiting.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het zou wel eens een hele belangrijke en bepalende dag kunnen worden in Syrië. Wij spraken een Syrische blogger... die vanuit Amerika strijdt tegen het regime van president Assad. We gaan eerst naar Libië, want wie is daar nou aan de winnende hand? Een Libische gezant van Gaddafi zou de afgelopen dagen in Londen... met Britse autoriteiten hebben gepraat. melden onder meer de Britse krant The Guardian en de BBC... De gezant, een vertrouweling van een van de zonen van Gaddafi... zou in Londen te horen hebben gekregen dat de Libische leider moet terugtreden. De Britse regering wil de gesprekken niet bevestigen. Woensdag vluchtte de minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa, ook al naar Londen. We gaan maar eens schakelen met Libië. Na verslaggever Alex Runderkamp, hij is in Benghazi. Uh, Lex, dit soort berichten betekent dat dat inderdaad de regering van Gaddafi... zijn macht aan het afbrokkelen is?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 Uh, dat, ja, ze hebben die luchtsteun, zeg maar, vinden zij ook, en dat is ook veilig, waar. daar waar gebombardeerd wordt kunnen ze oprukken, daar waar niet wordt gebombardeerd kunnen ze niks. En ja, lastig om, om nieuws te krijgen daarover, en bevestiging, maar je hoort ook verschillende berichten over de hoeveelheid militair materieel hè, van Gaddafi dat zou zijn vernietigd. Laatste schatting is een kwart. Dat lijkt wel dat dat nog lang niet over is. Dan heeft hij nog heel wat staan. Nee, dat... Precies, dat getal dat, dat, dat, dat geeft mij ook het gevoel van. Nou, euh, de, de, de, als je drie kwart nog heeft, zoals ja. zware materieels en tanks en zo, dan dat betekent het gewoon per definitie dat het succes van de, van de opstandelingen in Libië afhankelijk is van de luchtsteun door het Westen. Ja, en die luchtsteun, ik, ik, ik heb de media en de internationale militaire uh, websites en zo zitten bekijken vanochtend. Daar wordt ook aangegeven uh, dat, dat die als. Matig wordt ingeschat dat de lucht zijn op dit moment aan de rebellen. Uh, maar ja, dat men daar meer van verwacht. Oké, okay. nou we houden het met jou samen in de gaten daar in Libië weer vandaag. Lex Runderkamp vanuit Benghazi, dankjewel. Bijna kwart over zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. In Syrië zijn voor vandaag, vrijdag, gebedsdag, grote demonstraties aangekondigd. Hoewel president Assad heeft laten doorschemeren dat de gehate noodtoestand, die al decennia van kracht is, wordt opgeheven, hoopt de oppositie dat duizenden mensen toch de straat op gaan. Een van de oppositieleden is Amar Abdul Hamid. Hij is geboren in Damaskus, maar woont tegenwoordig in de Verenigde Staten, even buiten Washington. Onze correspondent daar, Ron Linker, zocht hem op. Dit <laughs> right. is een nieuwe keyboard, dus het is niet in Arabisch-enabled. So ik heb alle uh, Arabische characters zijn. En soms ik het. Het zit hier in zijn kantoor met een, een Westers toetsenbord Arabische tekens uh, te tikken. Zo te zien op het programma Skype. Are you skyping somebody in Syria right now? Right now, yes. We are skyping someone in Syria. And uh, we are talking about uh, arranging for the protests. Hij probeert dus demonstraties te organiseren... die op vrijdag, later vandaag dus, moeten beginnen. En dat gaat via internet. Facebook, Twitter, Skype. Nou is zo dat deze week hield de Syrische president Bashar Assad een speech... waarin hij, in tegenstelling tot wat hij had beloofd... geen hervormingen afkondigde... Het was misschien geen verrassing, maar was het wel een teleurstelling? We were, you know, uh, fearful that he might actually offer some incentives, and that this might, for a lot of people who are still in between, you know, their their heart are with the protesters, but they are so afraid, so they are willing to listen to anything Bashar has to give if it's, you know, convincing. So we were afraid that he will give them that, and that in in this way, uh, you know, our ranks will be uh, will be uh, uh, sort of uh, shrunk, and, and and that our support base will will shrink. Het uh, kwam maar dus in zekere zelfs wel goed uit, een speech waarin Assad niks toegaf. Kennelijk zijn sommige Syriërs zo bang dat ze twijfelen of ze wel of niet de straat moeten gaan. En ja, als Assad dan een concessie had gedaan... ...dan waren de rangen van de opstandelingen zeker uitgedund, zegt hij. Dat is natuurlijk niet zo gek, die angst. Het Syrische regime heeft vaker hardhandig een opstand neergeslagen. En het beruchtste voorbeeld was in de jaren tachtig in de plaats Hama... ...waar volgens Amnesty International toen duizenden doden zijn gevallen. Hama you know there was you know they shelled the city you know for crying out loud they really shelled the city and contained and that's it. He, they could have done this in Dara they didn't and you really have je moet je afvragen zegt Ammar dus waarom het leger nu niet opnieuw zo hard ingreep Misschien wel omdat ze weten dat de hele wereld toekijkt. Bijvoorbeeld via de video's die vanuit Syrië binnenkomen. Soms amateurbeelden van geweld op straat. Maar soms ook video's die opstandelingen moeten aanmoedigen. And I think. And then they say, oh so they began the video by saying Tunisia uh, Tunis, uh, Tunis was angry. Now they're saying Egypt was angry. And the results, Now they're saying, and now it's time for the free Syrians. Or Syria of the Free, actually, the Surya al ahrar to get angry. Het vrije Syrië. Zult u dat ooit zien denkte. Hoe frustrerend is het voor u om hier te zitten nu in een kelder in een buitenwijk van Washington en niet in Syrië zelf. I do feel uh fake whenever and and and and and I don't know how to describe it when I ever I I'm sending people I know okay now you have to go here and now why don't you try joining this group here and and and and the protest there and I realize that I might be sending people to their death. Um ik denk dat ik het voor een lange tijd kan Maar voor nu moet ik het We zijn in the midden van het. We moeten. Sort of keep pushing. En. Uh, keep doing our part. Ja, zegt hij. Misschien zorg ik er wel voor met berichten vanaf deze computer in Amerika. dat opstandelingen daar gevaar lopen. Maar dat kan niet anders, want ik wil mijn steentje bijdragen. Het kan lonen om voor uw dood eens te kijken. wat een graf eigenlijk kost in uw gemeente. Het verschil in grafkosten is namelijk erg groot. Zo dadelijk meer erover... Ja, is naar nou Dennis mooi, het is uh, best rustig hè Dennis? Ja, natuurlijk. Het is, het is vrijdagochtend en dan stelt de spits relatief weinig voor. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat wel twee kilometer. file tussen Maasbracht en knooppunt het Vonderen. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. En bij Alkmaar viel op de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot ook twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja. Een gat in de grond. Meer is het in feite niet, met vrijwel overal dezelfde afmetingen. Maar niet voor dezelfde prijs, zo'n graf. Het kan jaarlijks honderden euro's schelen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Daar gaan we over praten met Martin Kersberger van DELA. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een verklaring voor die grote verschillen? Uh, nou ja, natuurlijk zijn er verschillen tussen begraafplaatsen. Dus dan is het ook uh, op zich niet onlogisch dat er verschillen uh, zijn in tarieven. Maar wat voor verschillen bedoelt u qua, qua faciliteiten, qua omgeving? Nou, je hebt natuurlijk uh, parkachtige begraafplaatsen en je hebt wat meer de recht toe, recht aan begraafplaatsen. En uh, sommige begraafplaatsen hebben een aula en andere misschien niet. Dus daar zitten wel wat verschillen tussen begraafplaatsen. En verklaren maar... die verschillen dan de enorme prijsverschillen? Nee. nee. nee. Hey, wat dat, als, je, als je zou kijken naar uh, dit soort uh, verschillen, dan praat je over kleine verschillen. En we praten, uh, wat we in Nederland zien, is dat de verschillen tussen de tarieven uh, variëren van ja, nog geen 300 euro tot ruim 7000 euro. Of bijna 7000 euro. En dat verschil wordt vooral veroorzaakt doordat gemeenten verschillende berekeningswijzen hanteren. En de kostenopbouw niet transparant is. Hmm. Wordt het ook niet gebruikt als sluitpost voor de begroting? Ja, het is, het is altijd een beetje moeilijk om dat aan te tonen. Maar uh, ja, je zou het bijna denken. Hoe gaat u daarmee om als begrafenisondernemer, als, als verzekeraar ook? Nou, we zijn in de eerste plaats een consumentencoöperatie die opgericht is om misstanden tegen te gaan. Tegen uh, praktijk in de uitvaartsector. Zo zijn wij begonnen. Ja. Dus dan en, moet u hier tegen optreden? Dat doen we ook. Wij hebben uh, al een aantal jaren voeren wij ook zelf onderzoek uit. En uh, wij delen die informatie met politici. We hebben de Tweede Kamer bijvoorbeeld uh, in 2008 al weer opgeroepen om hier uh, wat aan te doen. En die hebben toen aangegeven dat het heel verstandig zou zijn als gemeente tot een kostenmodel komen waarmee tarieven onderling kunt uh, ver, vergelijken. Nou, daar is tot het hele. nog weinig van terechtgekomen. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks is gebeurd. Uh, we zien in de praktijk ook wel dat er gemeenten uh, zijn die uh, kritisch naar hun tarief hebben gekeken. En uh, ook soms hun tarieven hebben verlaagd. Maar, maar, heb ook... maar even, even meneer van Kersbergen, als u even mag onderbreken, meneer Kersbergen. Heb je daar wel wat aan aan zo'n zo lijst? Want iedereen wil toch in zijn eigen gemeente of misschien zijn geboortegemeente begraven worden. En dan heb je niet zoveel boodschap aan dat het bij de buren goedkoper is. Nee, het klopt. Uh, het is ook niet zo dat zo'n lijst bedoeld is om te gaan shoppen. Want dat, uh, oh. gebeurt, ook, dat gebeurt ook helemaal niet. Nee. Maar uh, burgers en consumenten hebben natuurlijk wel recht op om uh, uh, goede, eerlijke, transparante tarieven te krijgen van de overheid. En daar is zo'n lijst natuurlijk wel heel erg nuttig voor. Merkt u dat mensen hun laatste wens laten afhangen van die steeds stijgende kosten en de grote verschillen ook? Dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen zich eerder laten cremeren? Ja, helaas zien we dat, helaas zien we dat gebeuren. Uh, uh, we hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan en, en toen bleek dat uh, 65% van de consumenten... De kosten steeds meer een factor laten zijn bij de keuze tussen begraven en cremeren. Ja. En dat, ja, dat vinden wij echt onacceptabel. Ja, dus er moet nu echt wat gebeuren. Gaat u daar nog wat, wat, wat extra moeite voor doen? Nou, wij, wij doen natuurlijk al heel veel. Ja, maar daarnaast uh, nog? Oh ja, wij gaan natuurlijk naar aanleiding van, uh, van, uh, van het, uh, het onderzoek en dit gesprek en de aandacht die we hiervoor hebben. Dan ja, gaan wij natuurlijk uh, nog, met, nog met nog meer kracht uh, rechterrug. En vastberaden gaan wij het debat aan. Mm -hmm. Lobbyen moeten geworden in de Tweede ja. Kamer. Oké, okay, ik wens ja. u daar veel succes mee. Martin Kersbergen van de Corporatie Delen. Tien voor wacht. Nederlandse F-16's gaan bij Libië niet alleen het wapenembargo controleren... maar ook het vliegverbond handhaven. De Tweede Kamer stemde vannacht in met uitbreiding van de taken. Opvallend en ook onverwacht, GroenLinks steunt de missie niet. Sterker nog, eerder gegeven steun wordt teruggetrokken. En dat is opvallend, omdat die partijen geleden, dus een week geleden, er wel mee instemden. Fractieleider Jolanda Sap over het waarom van die beslissing? Omdat het nu echt onder een grote uh, NAVO-vlag komt. Waarbij dan grote belangrijke NAVO-landen zijn, zoals Amerika en Frankrijk. die zich niet houden aan het mandaat van de VN-resolutie. maar eigenlijk daar op eigen houtje overwegen en al voorbereidingen aan het treffen zijn. om de rebellen te gaan bewapenen. En maar zoals u zegt, dat is op eigen houtje. Dus wat hebben wij er dan mee te maken? Nou ja, wat ik zeg, zij opereren allemaal onder diezelfde NAVO-vlag en diezelfde operatie die bedoeld is om de bevolking te beschermen, niet om de bevolking te bewapenen. En uh, wat wij gevraagd hebben uh, aan de regering, waarom moet het nu al, deze volgende stap, waarom kan het niet uitgesteld totdat duidelijk is dat landen zich daaraan committeren, de regering kan dat niet Garanderen, niet beloven. Ik snap dat ook, want je ziet dat de Amerikaanse Special Forces al voorbereidingen daar aan het treffen zijn en gewoon al hun gang aan het gaan zijn. Ja, dat maakt dus dat je gewoon meegesleurd wordt in een proces wat, wat je niet wil. De, proces... de oorlog ingerommeld worden, is dat de term? Ja, dan word je in een oorlog ingerommeld en dat kan dan ook. Enorm lang gaan duren. Nou, daar hebben we van, vanaf het begin af aan de grens getrokken. Nu verbaast het me toch wel een beetje, want de missie in Kunduz, die eigenlijk veel gevaarlijker is, die steunt die partij wel. Nou ja, ik zou dat beeld willen bestrijden dat die missie eigenlijk veel gevaarlijker is. Kijk, het grote verschil, in Afghanistan zit een regering met weliswaar nog veel problemen. Maar een regering die zijn bevolking wil beschermen. Maar die niet de middelen heeft om dat te doen. En dat is waar wij vanuit Nederland een bijdrage aan willen leveren. Dat is toch veel gevaarlijker. Dan lopen we op de grond rond. De Taliban eh, ligt bij wijze van spreken achter iedere berg. Dit is alleen maar vanuit de lucht. Nou, waar het om gaat, is dat je daar een bijdrage kan leveren... waarvan, waarin je, waarvan je denkt dat het een kans op succes heeft... en een pure civiele operatie is. Dat er risico's zijn als je iets doet in een oorlogs- en conflictgebied. Altijd zo. Maar je gaat daar bijdragen aan de opbouw van de rechtsstaat. En dat is iets waar wij in geloven. Wat je hier in Libië ziet gebeuren, is dat het afgeleid van een in eerste instantie goede interventie. was ook nodig, want dat dreigt een humanitaire ramp. Maar het dreigt nu af te glijden naar partijen worden... in een soort burgeroorlog. En daar, hebben we, daar heeft de VN zelf de streep getrokken, gezegd, nou, dat kan niet aan de orde zijn dat je daar uh, groeperingen gaat bewapenen. Integendeel, er is zelfs een wapenembargo. En toch gaat het gebeuren. En het gebeurt door NAVO-partners waar je dan samen onder één paraplu mee werkt. Nou, daar moet je geen onderdeel van willen zijn. Is dit ook een signaal aan premier Rutte? Die komt tot op heden eigenlijk altijd op uw steun rekenen... als het aankomt op buitenlands beleid. Heeft hij ook nodig? Want de PVV steunt eigenlijk uh, ja, de meeste punten niet op buitenlands beleid. Is het ook een signaal aan de premier van... luister, we zullen u niet altijd steunen? Nee, het is gewoon zoals u van ons gewend bent. Wij wegen altijd zorgvuldig op de inhoud. En we hebben hier ook zorgvuldig op de inhoud gewogen. En als de Amerikanen daar een eigen agenda gaan hebben... partij worden in een burgeroorlog vanuit motieven... die in ieder geval niet te maken kunnen hebben... Met bescherming van de bevolking. Daar zullen ongetwijfeld andere belangen in meespelen. Dan moet je daar geen partij meer in willen zijn. GroenLinks-fractievoorzitter Jolanda Sap en Joost Villings spraken met haar. Het is vijf minuten voor half acht. Wij gaan naar Jeroen Schutijzer en dus terug naar de hondenbrokjes van Henk Krol. Nee, nee, we staan inmiddels in de tuin van uh, Henk oh. Krol. Kijk eens naar het. Een mooie waterpartij. Meneer Krol, ik zie daar een beeld van een blote man. Moet dat? Nee, dat moet niet. Waar staat dat dat moet? Maar ik vond het wel een mooi beeld. En uh, hij misstaat hier toch niet? Nee, dat is waar. Nicole, is in Nederland het homohuwelijk nou geaccepteerd? Ja, als je ziet dat uit alle onderzoeken... er zijn er diverse verricht de laatste tijd... door Maurice de Hond, door anderen... dan blijkt dat uh, ja, toch bijna 80 van de bevolking... er helemaal geen problemen mee heeft. En dat vind ik wel heel erg leuk. Hoeveel homo's zijn er nou in de afgelopen tien jaar... met elkaar getrouwd in Nederland? Uh, inmiddels ruim 30.000, uh, dat wil zeggen individuele homo's, ruim 15.000 uh, stellen. Dat lijkt ietsje minder, dat is het ook. En dat heeft te maken met het feit dat je als homo natuurlijk vroeger nooit dacht dat je ooit zou kunnen gaan trouwen. Dus we hebben we wat meer tijd nodig om erover na te denken. Er zijn ook veel meer mannen hè, die trouwen. Ja, ik denk dat dat wel te maken heeft met het feit dat destijds de hele actie gevoerd werd door uh, de geekhand. Terwijl juist. Voor vrouwen het veel belangrijker is. Heel veel vrouwen voeden kinderen op en die zouden zich toch eigenlijk moeten realiseren dat het huwelijk het enige contract met derde werking is, waar je dus rechten bij anderen mee kunt afdwingen. En vooral als je kinderen opvoedt, is dat heel belangrijk. Zijn er alweer gescheiden? Ja, en dat is uh, ongeveer gelijk aan het uh, scheidingspercentage bij heteroseksuelen. Ja, dat is niet uit te roeien. Hoe, hoe zit het nou eigenlijk met uh, ambtenaren die dat niet willen? Twee mannen trouwen, kom op zeg. Ja, ik vind het idioot voor. Ik kan het niet uitgelegd krijgen. Er zijn heel veel buitenlandse media die nu aandacht aan Nederland schenken... en die zeggen allemaal, jullie als Nederland liepen voorop. Hoe kan het dan zijn dat je zoiets typisch polderachtigs hebt als weigerambtenaren? Uh, een weigerambtenaar uh, is eigenlijk onzinnig. Een weigerambtenaar wil niet een mooie toespraak houden... wil niet misschien zijn toga aantrekken, maar dat hoeft hij ook niet. In de wet staat dat die ambtenaar toezicht heeft op het feit dat het huwelijk rechtscheldig is. Ik lees vandaag ook in het nieuws... dat de burgemeester van Amsterdam vandaag gaat trouwen. Nou, dat zou groot nieuws zijn, want volgens mij gaat hij vandaag niet trouwen. Tenminste, ik dacht dat dat niet het geval was. Nee, hij is ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij heeft toezicht op het feit dat een huwelijk correct wordt gesloten. En dat moet hij gewoon doen als hij ambtenaar is, want dat staat in de wet... en dat hij dan misschien geen toespraak wil houden. of Dat, dat zou allemaal kunnen. Nou, eh... Uh... Het wordt een drukke dag voor u vandaag. Wat zei u nou net tegen me? Uh, ik vind het eigenlijk vervelend dat ik zo'n homo-uithangbord ben. Ja, ik, ik, het lijkt wel eens, als ik iets mag vertellen waar dan ook, dat het altijd weer over homoseksualiteit moet gaan. Dat vind ik, eh, op een dag als vandaag vind ik het natuurlijk geweldig leuk en ben ik er zelfs trots op. Maar ik ben natuurlijk veel meer dan alleen maar homoseksueel. En daar ben ik ook zo blij dat ik de komende periode bij HP de tijd weer iets heel anders mag gaan doen. En wat hopelijk zo weinig mogelijk met homoseksualiteit te maken heeft. Nou, ja. waar wilt u het dan over hebben? Ja, maar zullen we het eens over hebben? Over die tuin hier? Nou ja, over het feit dat veel meer mensen zonne-energie op hun dak zouden moeten leggen. Dat lijkt me toch de toekomst. Heeft u ook al zonnepanelen? U heeft net wat drollen hier. We hebben net opgeruimd. Ja. ja, jullie stonden zo vroeg voor de deur vanochtend dat ik het hondje niet durfde uit te laten. Dan heeft Het hondje heeft even hier in de tuin gepopt. Nou, u gaat zo ook naar Tilburg? Ja, ik ga nog even de laatste hand leggen aan de toespraak van uh, Giovanni en uh, Jetro. Die straks om twaalf uur in Tilburg ja. gaan trouwen. Nou... Toch? Ik rij u vooruit om te kijken of uh, de haren goed gekamd zijn en alles picobello in orde is. Doe ze vast de groeten van mij. Ik ben er straks om 12 uur. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Steun daarom de Hartstichting. Geef tijdens de collecteweek van 3 tot en met 9 april of stort op Giro 300. Want zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Woehoe! Yeah! yeah! Hey! Niet normaal meer jongens, eindelijk! Kijk, daar worden ondernemers vrolijk van. Justlease.nl, een online maatschappij die heldere en bruikbare voordelen biedt waar u echt iets aan heeft. Justlease.nl, de nieuwe standaard in online autolease.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 Waar het overigens zelden bij blijft. Theodor Gielse Private Bankers. Serious Money Taken Seriously. Radio 1. Het NOS-journaal. GroenLinks tegen deelname NAVO-acties Libië. En opnieuw gevecht om presidentschap Ivoorkust. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. Jelande Sap vertelde er net voor de reclame al over. Een Kamermeerderheid stemde voor de missie. Eerder waren PVV, SP en Partij voor de Dieren al tegen. GroenLinks voegt zich daar gisteravond dus bij. GroenLinks-Kamerlid Elf Vasset. De Nederlandse bijdrage aan handhaving van de no fly Zone zoals voorgesteld, zouden we kunnen ondersteunen. Maar op dit moment draag je daarmee vanaf morgen medeverantwoordelijkheid... voor alle militaire operaties van alle NAVO-lidstaten in Libië. GroenLinks vindt dat er dus nog te veel onduidelijk is... over wat er onder die missie valt. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zegt... dat de NAVO zich gewoon zal houden aan de afspraken in de resolutie van de VN. De VS benadrukt dat het de opstandelingen in Libië niet gaat trainen of voorzien van wapens. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd voor het congres. Hij zei dat de VS het vliegverbod en wapenembargo zal handhaven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 Opnieuw gevechten in Ivoorkust In de grootste stad van het land Abidjan werd vannacht geschoten... tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bakbo komt steeds verder in het nauw. Hij heeft zich verschanst in het presidentieel paleis. Volgens een woordvoerder van de VN staan het leger en de politie... inmiddels niet meer aan de kant van Bakbo. De politie is niet no longer met president Bakbo. is just met zijn speciale forces... die misschien... De slag om Abidjan, noemt de VN het. Ook een Nederlander in Abidjan verwacht dat de strijd om het presidentschap niet lang meer zal duren. Er is nog één wijk waar ze nog niet geweest zijn, maar daar zit het Franse leger nu. Maar het lijkt erop dat president Batra binnen twee, drie dagen geïnstalleerd is. Ja, maar nu wordt er dus nog gevochten. Vannacht waren er gevechten bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie ze zijn ook schoten gehoord. In Argentinië is een generaal die diende onder de junta veroordeeld tot levenslang. Oud-generaal Cabanillas leidde in de jaren 70 een beruchte gevangenis in het regime in Buenos Aires. Daar werden dissidenten gemarteld en vermoord. In het proces kregen drie andere verdachten straffen tot 25 jaar cel. En de Bundesbank in Duitsland is opgelicht met euro's groot. De bank liet euromunten ongeldig maken. door de buitenring te scheiden van de binnenkant. Metaal werd vervolgens als groot naar China verscheept. Maar daar werden de munten door oplichters in elkaar gezet. en weer ingeleverd bij de Bundesbank, zegt een woordvoerder. Dat die in totaal 263 vellen. eenrijpingen voorgenomen hebben bij de Bundesbank. Volgens de bank hebben de oplichters zo 263 keer ongeldige munten ingeleverd.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 ANWB ah, verkeersinformatie. Twee meldingen van files. Allereerst de A9 bij Alkmaar in de richting van Amstelveen, tussen knopend in Kooijmeer en Akersloot, twee kilometer. En dan staat een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Noordeloos en Lexmond, daarom drie kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. Ongelooflijk maar.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 Rusland, want in Moskou en in Sint-Petersburg zijn zo'n 150 demonstranten opgepakt. Dat gebeurde gisteren bij de demonstratie iedere 31 e van de maand voor meer vrijheid. Correspondent Kiesje Hekster is in Moskou. Kiesje, het lijkt erop dat ze het tegenovergestelde bereiken met deze demonstratie. Want er worden steeds meer mensen opgepakt, zo lijkt het wel. Nou, gisteren was het inderdaad weer uh, flink en dit keer vooral in Sint-Petersburg... waar meer dan 100 mensen opgepakt zijn. En het uh, ging daarom een demonstratie waar geen toestemming voor was gegeven door de autoriteiten. En dus is de redenering heel simpel. Mensen die toch komen worden opgepakt. En daaronder waren dit keer ook een paar uh, bekende oppositieleiders. Overigens is het overgrote deel van de arrestanten alweer uh, vrijgelaten... En het is alles bij elkaar vooral heel ironisch, je zei het zelf, al dat er geen toestemming gegeven wordt voor deze demonstraties. Want de organisatoren die kiezen altijd de 31ste van de maand uit. En die datum verwijst dan weer naar artikel 31 van de Russische Grondwet. En daarin staat dat iedereen het recht heeft om bij elkaar te komen. Dus er wordt gedemonstreerd voor het recht op demonstratie en dan word je gearresteerd. Wie lopen daar mee in die demonstraties, Kiesja? Zijn dat altijd politieke activisten, oppositieleiders, je zei het net zelf al... of lopen er ook gewone Russen mee? Nou, Het zijn natuurlijk veel jonge activisten en oppositieleden... maar er zijn toch ook altijd veel oudere mensen... die de tijd van het communisme heel bewust hebben meegemaakt... Die doen eigenlijk niet meer uh, dan een bordje omhoog houden met het getal 31 erop. En ook zij uh, kunnen erop rekenen dat ze dan worden opgepakt. En alles bij elkaar gaat het bij dit soort bijeenkomsten om relatief kleine aantallen demonstranten hoor. Want uh, in Moskou en Sint-Petersburg samen waren het gisteren zeker niet meer dan hooguit een paar duizend mensen. En op een bevolking van meer dan 15 miljoen in die steden is dat natuurlijk wel weinig. Nou, en maakt de gemiddelde Rus zich hier uh, druk over, over die arrestaties en die demonstraties? Nee, het overgrote deel van de Russen weet helemaal niets af van deze beweging, de 31-beweging. En dat komt omdat er in de officiële media helemaal niet over bericht wordt. En zij die er wel vanaf weten, die hebben ook maar heel weinig sympathie voor deze demonstraties. En dat komt weer omdat bij woorden als vrijheid en democratie, die die demonstranten dus allemaal roepen... Poetin zonder, Rusland zonder Poetin bijvoorbeeld is altijd een van de leuzen die geroepen wordt... En dan denken Russen meteen terug aan de jaren negentig onder president Yeltsin. En dat was een periode van grote vrijheid. Maar de meeste Russen denken alleen maar terug aan dat zij hun spaargeld als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen. En het zijn jaren waarin chaos en wanorde in Rusland heersten. Dus ze hebben er helemaal geen goede herinnering aan. Ook niet uh, bij deze activisten. Ja, Rusland zelf hoor je er dus niet zoveel van. In de Verenigde Staten wel. Het Witte Huis reageert dan direct. Maakt dat de indruk? Nee, dat maakt uh, geen indruk. Er was gisteren voor het eerst zelfs een uh, mini-demonstratie... van Russen in Washington uh, ook, uit uh, Solidariteit. En het klopt dat het Witte Huis altijd heel erg snel is... met het veroordelen van deze arrestaties. En Europa zal dat uh, vermoedelijk vandaag ook later wel weer doen. Maar het interesseert die Russische leiders in het Kremlin helemaal niks. Ze zeggen, bemoeien je met je eigen zaken. En uh, ze weten natuurlijk uiteindelijk ook wel... dat het vermoedelijk bij de boze woorden uit uh, Washington blijft. En dat er verder niets gebeurt, want uh, daarvoor zijn de Russisch-Amerikaanse betrekkingen net iets te belangrijk dat de mensenrechten situatie in Rusland die zal gaan verstoren. Nou, dan is het wachten op de volgende 31ste van de maand. Dat zal dan 31 mei worden. Kisha Hekstra hoor u vanuit Moskou. Door naar Tom van het Hek, naar de sport. Tom, goedemorgen. Eén, hey, Goedemorgen. Hè? Wij moeten het eens even hebben over Nicky Terpstraat. Wielerseizoen ja. is al een paar weken bezig, maar nou, het nu wel op gang. Zondag wordt de Ronde van Vlaanderen verreden. En dat gebeurt dan zonder Nicky Terpstra. Ja, ja, ja. Hoe, hoe zit dat? Dat is bijzonder jammer, want Nicky Terpstra is toch één van die Nederlandse renners... waarvan je altijd een beetje hoop hebt bij dit soort wedstrijden... dat hij uh, lang mee kan gaan en op een dag nog eens misschien voor een hele mooie verrassing kan zorgen. Maar gisteren reed hij een uh, voorbereidingsrit. De, de Driedaagse van de pannenkok, zeiden daar ook in België. En heel merkwaardig op het laatste rechte end van een tijdrit. Hij, hij had het finish al in zicht. Kwam er een enorme windvlaag, blies hem van zijn fiets. Uh, sleutelbeen gebroken, moet uh, geopereerd worden. Het is dus heel merkwaardig gezicht, maar een enorme windvlaag... die hem enorm verraste. En dat is wel zonde, want het, het is toch ja, één van die Nederlanders... waar je een beetje hoop op hebt. Het gaat goed met de Nederlands wielrennen. Dit soort wedstrijden... We hebben nog niet zoveel favorieten, maar goed, hij was er één van. en uh, ja, Hij doet dus helaas niet mee en is er ook voorlopig echt uit. Dus ook in al die andere mooie klassiekers die eraan komen... zullen we het niet van hem kunnen genieten helaas. Wat zonde. Ja. Ja, Tom, maar toch gevaar van dichte wielen? Uh, ja, zijn allerlei, uh, dat verha verhaal van dichtwielen geeft natuurlijk een vergrote kans op dit. Toch blijft het een heel bijzonder iets. Want nogmaals, meestal als mensen vallen, uh, dan valt een heel peloton bij ja. een vluchtheuvel. Of in bochten bij uh, tijdritten zie je het wel veel. Maar dit was een hele, hele bijzondere uh, val. Waarschijnlijk ook wel door een hele bijzondere windvlaag op een totaal onverwachte moment. Maar sneu is het wel voor hem, ja. Wie houden wij als favorieten over? Ja, ik heb voor de lol eens een keer de betting sites. Dat is een hele wereld op zich heb ik ontdekt uh, uh, Volgt. Dan kom je overigens op de hele gewone namen. Cancellara, de man die vorig jaar won. En toen hem van beschuldigd werd, dat hij een soort brommertje op zijn fiets. Had hij ja, ja, ja. achterin. Ja, dat, dat nadert Knopje weer die, op zijn stuur, die ja. twee ritten. Um, nou ja, hij is wel weer de grote favoriet. Tom Bonen. Uh, sommigen vinden dat het beste eraf is. Won zondag Gent-Wevegem. Philippe Gilbert, dat is zo'n andere uh, Vlaam, of, uh, Waal bedoel ik, die dan altijd goed meedoet. Stijn de Volder, dat zijn allemaal de bekende namen. Toen dacht ik, moet ik toch eens even kijken wie de hoogstgenoteerde Nederlander is. Dat is Sebastian Langeveld. Dat is ook een hele goede rijder die goed mee kan in dit soort ritten. Kun je 53 euro op verdienen als je er één inzet? Dus nou. dat geeft toch aan dat hij niet bij de topfavorieten zit. De Nederlanders staan zeker niet bij de topfavorieten. Maar uh, ja, Cancellara, Raboon en Gilbert. Maar ja, het mooie van wielrennen is uit welk land ze ook komen. Het blijft prachtig om te zien. 258 kilometer lang uh, aanstaande zondag, Dus hou hem vrij, de hele middag. Nou Tom, daar gaan we voor zitten. Ja. Bespreken wij ongetwijfeld maandagochtend weer. En ik overhoor jullie dan Oh, Oh jee, wacht even. Nou. Dat wordt controle, ja. Dank je Tom, tot maandag dan. Doei. Wij gaan zo eens even praten met uh, Klaas van Walraven. Die is van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Want er wordt enorm gevochten in uh, Ivoorkust. En we willen eens weten van hem wat de laatste stand van zaken is. En hoe hij denkt dat het af gaat lopen in Ivoorkust. Maar eerst naar, uh, nou, waarschijnlijk een hele rustige ochtend. Ben je mooi. mooi? Ja, dat klopt helemaal, Lara. Uh, er staat maar één file en die staat op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... door een kapotte vrachtwagen tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. De rechter reis is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is een kwestie van tijd voor Alassane Ouattara... zich de enige echte president van Ivoorkust kan noemen. Zijn rivaal Laurent Gbagbo die de presidentsverkiezingen in november had verloren... weigert op te stappen. Nu de strijders van Watara het land hebben veroverd, valt het doek binnenkort voor Bagbo. De laatste berichten zijn dat de troepen van Watara de ambtswoning van Bagbo inmiddels hebben aangevallen. Gaan we over praten met Klaas van Walraven. Lara zei het al van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Meneer van Walraven, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat nu heel snel. Verrast u dat nog? Uh, op zich wel, omdat uh, jarenlang natuurlijk een militaire tegenstelling het land heeft uh, gemarkeerd. Maar uh, het is uh, duidelijk dat de troepen van Ouattara uh, uh, deze hele operatie heel goed hebben uh, voorbereid. Uh, men heeft in eerste instantie een aantal steden in het westen uh, ingenomen om uh, de uh, aanvoerlijnen van, van huurlingen voor Kbakbo vanuit Liberia af te snijden. En toen kon men vrij snel oprukken naar Yamoussoukro en uh, Abidjan. Ja, dat verklaart de. Dus... Rust, de relatieve rust van de afgelopen maanden? Nou ja, kijk, het uh, leger van uh, Kabakpo heeft er duidelijk niet zoveel zin meer in. Uh, uh, Financieel-economisch is het uh, afgesneden. Uh, dat maakt uh, het vechten natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Nou, um, vonden wij een opmerkelijke uitspraak van Guatara. Die belooft namelijk een herstel van de democratie. Ik heb nooit geweten dat Ivoorkust überhaupt een democratie was. Uh, is het ook niet geweest. Het is uh, 30 jaar lang een uh, eenpartijstaat geweest. Uh, waar juist uh, Laurent Gbagbo uh, zich uh, tegen verzette. Uh, maar sinds 2002 is er sprake van een burgeroorlog. En uh, ja, ik denk dat je uh, die uitspraak toch wel met een koelje zout moet uh, nemen. Hoewel uh, Wattera uh, zelf op zich een, een, uh, een keuriger politicus is dan uh, uh, menige andere in het land. Ja, maar hij krijgt dat niet voor elkaar, zegt u of, of, of wil hij dat niet echt? Of past dat misschien niet eens bij je voorkust? Nou ja, kijk, de tragiek is dat uh, een groot deel van de bevolking in het zuiden van het land uh, kabakpo heeft uh, gesteund, ook bij de recente verkiezingen. Uh, numeriek uh, heeft uh, Watara inderdaad uh, gewonnen, maar die verkiezingen die hebben natuurlijk iets laten zien dat uh, de laatste jaren uh, ook duidelijk is uh, aangetoond, uh, namelijk dat uh, de bevolking verdeeld is tussen Noord en Zuid. En het zal voor Watara toch wel erg moeilijk zijn om uh, die fundamentele tegenstelling uh, die jaren lang voor problemen heeft uh, gezorgd om die op te heffen. En, en, en hoe zwaar is de opgave om Bakbo op te volgen, want uh, die was niet overal onpopulair. Nee, nou kijk, hij was in het, in, inderdaad in het zuiden uh, uh, populair. Dus dat zal echt de, het grootste probleem voor Wattara zijn. Aan de andere kant, uh, Kabakpo heeft zich de laatste jaren volkomen onmogelijk gemaakt uh, in de internationale gemeenschap. Hè. Hij heeft zich verzet tegen bemiddeling. Hij heeft zich verzet tegen alle afspraken die hij met de Verenigde Naties heeft gemaakt. Hij heeft zich verzet tegen Frankrijk. Toch niet zo'n uh, onbelangrijk land voor uh, Ivoorkust. Uh, Wattara, een, een technocrat met, met een achtergrond in de Wereldbank, uh, uh, die zal in elk geval uh, veel meer steun van de internationale gemeenschap krijgen. Maar zijn, zijn echte grote probleem ligt natuurlijk op het thuisfront. Voorziet u um, wat dat betreft een snelle overgang naar een Ouattara die inderdaad president wordt voor de Ivorianen? Nou ja, hij zal inderdaad president worden of het nu snel zal gaan, ja dat is afhankelijk van een aantal militaire ontwikkelingen uh, die ik op dit moment hier ook niet kan uh, overzien. Uh, ik vermoed, althans ik kan me zo voorstellen dat de strijdkrachten, de reguliere strijdkrachten zich niet meer uh, zullen verzetten. Hè. Het ja. hoofd van het leger is al uh, gevlucht, uh, het hoofd van de gendarmerie is ook weg uh, op dit moment. Ja, de tekenen uh, maar er zijn, zijn wel, wel, wel duidelijk wat dat betreft. Ja, maar er zijn nog uh, veel gewapende milities, uh, de presidentiële garde is er uh, nog. Hè. Er zijn erg veel wapens in uh, Abidjan in uh, omloop. Het en gaat zijn, nu om zijn Abidjan. Die, zijn die erg trouw aan Bakbo, die militie? Uh, nou ja, er is erg veel felheid. Hè. Er is jarenlang uh, is de bevolking opgehitst uh, tegen uh, noorderlingen, noorderlingen tegen zuiderlingen. En uh, er zijn natuurlijk veel uh, desperado's met wapens. En uh, ja, die zullen waarschijnlijk niet zo goed getraind zijn. Maar je moet ze natuurlijk wel uh, onschadelijk maken. Het is een hele grote stad. Uh, die heb je niet zonder meer uh, onder controle. En blijft uh, Watara straks dan zitten met een groot deel van de bevolking die toch eigenlijk liever Bakbo had gezien? Nou ja, in het zuiden, aan de andere kant, uh, Abidjan en, en vele mensen in het zuiden zijn uh, twee of drie maanden ja, economisch gegijzeld. als gevolg van uh, Kbakbo's uh, ja. verzet om zijn nederlaag te uh, erkennen. En ik, ik vermoed dat uh, veel mensen in Abidjan uh, de situatie wel meer dan zat zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat er uh, ja. misschien van een zekere opluchting sprake zou zijn. Maar alles hangt dan, dan ook af van hoe gedisciplineerd de troepen van Watara uh, zich tegenover de. Burgerbevolking gedragen. Wat is de rol van de staatstelevisie, van de media op dit moment in die voorkeur? Ja, nou ja, die heeft zich natuurlijk, uh, die, dat is een spreekbuis van kabakbouw geweest al sinds jaar en dag. En uh, uh, die hebben zich de laatste maanden behoorlijk misdragen. Die hebben een rol gespeeld in het ophitsen van de bevolking tegen Noordelingen, in het algemeen tegen moslims. Mm -hmm. uh, dus dat is, een, uh, ja, zoals dat bij staatsschepen ook is, een, een, een strategisch punt dat door de uh, troepen van Wattara moet worden ingenomen. En ja, precies, dat de berichten zijn dat dat nu uh, gaande ja, is, dat ze, dat ze de televisie in de handen hebben. Hebben, werkt het dan zo dat dat dan vervolgens kantelt en uh, dat het ja, Watara zal, zal verdedigen? Uh, ja, ongetwijfeld kan men daar mensen neerzetten die het uh, voor het kamp van Watara opnemen. En uh, als, als de mensen die er nu zitten uh, niet voor hem willen uh, spreken, dan uh, worden ze natuurlijk eruit gezet. Ja. Uh, het is oorlog. Klaas van Walraven van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Dank u wel. Graag gedaan. 10 voor 8. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer staat vandaag stil bij 10 jaar Homo-huwelijk. hoort hem is juist op bezoek bij Henk Krol in Best, hoofdreducteur van de Geekrand. En in dat Brabantse Best is een muziekstuk, een heuse lofzang aan het Homo-huwelijk, gecomponeerd door componist Willem Jets. En dat wordt vanavond gespeeld en nu wordt er nog druk gerepeteerd. MUZIEK Mag ik even inbreken in de repetitie? Ja, zeker. Willem Jets, componist van uh, de lofzang voor het homohuwelijk. Heet het zo? Nee, zo heet het niet. Het heet Monument to a Universal Marriage. Oh, dat moet in het Engels. Dat klinkt interessanter. Nee, nee. Het is echt bedoeld dat het overal ter wereld uitgevoerd zou kunnen worden. En dan, ja, waarom zou je het dan in het Nederlands doen? Waarom deze lofzang? Ja, het is precies tien jaar geleden, op 1 april... dat in de gemeente Best, daar is een burgerinitiatief geweest... om het burgerlijk huwelijk ook te openen voor mensen van hetzelfde geslacht. En eh, de gemeente Best vond het interessant om dat te vieren. Het leek hen leuk om een monument te, te laten maken... niet in de vorm van een beeldhoorwerk, zodat de mensen naar het monument toe moeten... maar dat het monument naar de mensen kan gaan... Er wordt best toch even op de wereldkaart gezet. Dat zou ik ook zeggen, ja. Wat heeft u nou in dit muziekstuk gestopt? Liefde. Nou, u zat nogal op die piano. Uh... Ja, maar dat... Kijk, dat ging niet echt liefdevol. Hè? Dat, uh... Het is natuurlijk ook niet voor de piano geschreven. Het is voor een strijkkwartet, een klarinet, twee mannelijke zangers... of twee vrouwelijke zangers. Maar hoe leg je liefde in de muziek? Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. Als je een prachtige tekst vindt die over de liefde gaat... die kun je natuurlijk verklanken in muziek. En ik heb een Egyptische tekst gevonden. Een hele oude uit de uh, 18e dynastie. Dat is 3300 jaar geleden. Die is in een graftombe gevonden van een zekere koning Theé. En die tekst is... Uh, in het begin van de 20ste eeuw vertaald in het Engels. Die is ook weer onlangs hertaald in het Engels. Dus ik gebruik eigenlijk twee versies van diezelfde tekst. En omdat die twee zangers, die, die vloeien echt samen. Hè? Het is echt het samenvloeien van, van die gevoelens. En vanavond is de première. Jazeker, in Best. In de Lidwina-kerk. En zal het dan nog heel vaak ten gehoor worden gebracht? Ook in het buitenland? Dat is wel de bedoeling, ja. En houdt u er nog een cent aan over ook? Buma, Stembra is overal. Nou, zullen we nog één keer de laatste 30 seconden even doen? En Leg er dan wat extra liefde in, kan dat? Uh, meer liefde dan ik gegeven heb, kan niet, denk ik. Nou. Dat moet dan echt op het concert zelf gehoord worden. Daar is de echte liefde, de pure liefde. Dit is maar een repetitie, hè? Radio en Journaal Media Overzicht. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan zware gevechten gemeld... tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Wartara. We hadden het er net al eventjes over. Bij de ambtswoning van Bakbo zijn schoten gehoord. Een inwoner van Abidjan vertelt aan persbureau AFP... ze schieten hier in vier tot vijf richtingen tegelijkertijd. Het is erg heftig. En ook bij het gebouw van de staatstelevisie zijn schoten gehoord. CNN sprak met Ibrahim, een accountant in Abidjan. Hij luisterde naar een toespraak van de woordvoerder van Bakbo. Die liet weten dat de zittende president zijn paleis nooit zal verlaten... En nadat die mededeling was gedaan, ging het station direct op zwart. Al dus Ibrahim. Dan de strijd in Libië. Daar uh, zou een eerste Nederlands slachtoffer zijn. Dat meldde de GPD-bladen. Het zou gaan om een man die samen met twee landgenoten als duiker... werkte voor een bedrijf in de olieindustrie. De doodsoorzaak van de man heeft de GPD niet bekendgemaakt. Aanhangers van de Libische leider Gaddafi overvielen de Nederlanders. Eerder deze week in hun compound, meldde de GPD. Daarbij werd apparatuur gestolen en werden de Nederlanders twee dagen opgesloten. Drie Trok na de overval naar Benghazi. Daar trof een GPD-correspondent de overleden Nederlander en een van zijn collega's aan een ambulance. De derde duiker zou zijn doorgereisd naar Egypte. Dan uh, Nederlands nieuws. Hef de wereldomroep op, kopt de Telegraaf op de voorpagina vanochtend. De krant zegt onderzoek te hebben gedaan naar de gang van zaken bij de omroep. Conclusie, de wereldomroep is een slangenkuil... waar de afgelopen jaren een schrikbewind is gevoerd. Managers blijken tirannen. Op inspraak staat journalistieke doodstraf. Vriendjespolitiek en pesterijen zijn aan de orde van de dag. De krant blikt alvast vooruit op een naar eigen zeggen onthutsende reportage... die morgen verschijnt. Kamerleden die lijken al op de hoogte gebracht van de misstanden. En reageren vandaag al in de Telegraaf. Laten we er maar helemaal mee stoppen. De stekker eruit, al dus. PVV-Kamerlid Bosma. CDA-Kamerlid Haverkamp vindt het vooral heel jammer dat het misgaat bij de Wereldroomroep. Hij stelt dat energie vooral gericht moet zijn op het maken van goede programma's. In plaats van op in kern bis. Een steeds groter deel van de donaties aan goede doelen... belandt bij commerciële bedrijven, meldt het AD. Een groot deel van het geld gaat op aan straatwerving. De bedrijven die daarvoor mensen leveren... vragen steeds grotere bedragen voor hun diensten. Goede doelen lopen door deze hoge kosten inkomsten mis. Stichting Vluchtelingenwerk heeft het contract... met een wervingsbureau opgezegd. De directrice van de stichting laat in het AD weten... het kost ons per nieuw lid 19 maanden aan donaties. Ik kan dat niet aan de donateurs verkopen. Dat is een vorm van volksverlakkerij. Japan en Amerika beginnen vandaag aan een intensieve... driedaagse zoektocht naar slachtoffers van de aardbeving. Een tsunami, nu drie weken geleden. Volgens het Japanse persbureau Kyodo... worden nog steeds 16.000 mensen vermist. Voor de zoektocht zet Japan 18.000 militairen... In ze krijgen ook nog hulp van 7.000 Amerikaanse collega's. Volgens de Japanse omroep NHK wordt tijdens de operatie niet gezocht... naar slachtoffers in het gebied tot 30 kilometer van de kerncentrale in Fukushima. In dat gebied zijn te hoge concentraties radioactiviteit. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur gaan wij praten over de brief. De artikel 100 brief en het debat dat daarop volgde. Over de inzet van Nederlandse militairen in Libië en de positie van GroenLinks.